8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Duitse kerncentrale is over 11 jaar dicht. Het kabinet overweegt forse bezuinigingen zorg. En de ruimteveer Endeavour begint aan laatste terugreis. Duitsland stopt met kernenergie. De 17 kerncentrales gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de zeven oude centrales, die naar aanleiding van de kernramp... in het Japanse Fukushima al tijdelijk dicht waren, gaan niet meer open. De Zwart-Gele coalitie is het daarover rond middernacht eens geworden. De meeste reactoren gaan al in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen... blijven er drie nog een jaar langer open. Eind vorig jaar had de regering Merkel juist nog besloten... alle centrales langer open te houden. De nieuwste centrales zouden tot 2036 kunnen meegaan. De regering draaide daarmee een besluit van de rood-groene coalitie terug... die had besloten dat Duitsland in 2022 met kernenergie zou stoppen. En dat besluit neemt de regering Merkel nu dus alsnog over.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 In de meeste varianten houden maar 13.000 mensen een pgb. En de rest is dan aangewezen op reguliere zorg via bijvoorbeeld de GGZ of een thuiszorginstelling. In Belgrado heeft de oproerpolitie gisteravond 100 mensen opgepakt die de vrijlating van ex generaal Bladić eisten. De demonstratie trok zo'n 7.000 deelnemers die een toom werden gehouden door 3.000 politieagenten. De nationalistische Servische Radicale Partij had met bussen vanuit heel Servië mensen naar de hoofdstad laten komen. Na de demonstratie gooiden relschoppers met stenen en flessen. De politie wist te voorkomen dat de betogers regeringsgebouwen en westerse ambassades aanvielen. Vandaag tekent de advocaat van Mladic beroep aan tegen het rechtelijk besluit dat hij aan het Joegoslavië-tribunaal overgedragen mag worden. Als dat beroep wordt verworpen zal Mladic naar verwachting direct naar Scheveningen worden overgebracht. Scholen weten niet goed hoe ze met het mobiele telefoongebruik van leerlingen moeten omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Academie voor Media en Maatschappij onder 120 scholen. Er zijn vaak geen regels voor het gebruik van mobieltjes. En scholen zijn slecht op de hoogte van de technische mogelijkheden. Tweederde van de leerlingen gebruikt de telefoon tijdens de les wel eens voor het luisteren naar muziek, om spelletjes te doen of om iets op te zoeken op internet. De onderzoekers zien een groot probleem in het digitaal pesten. Ruim 40 van de ondervraagde leerlingen zich daaraan wel eens te hebben meegedaan. Er worden bijvoorbeeld opnames gemaakt van leraren of medeleerlingen die op internet worden gezet. Soms worden leraren ermee gechanteerd, bijvoorbeeld om hogere cijfers af te dwingen.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 De cabaretiers Lebis en Ronald Goedemond zijn genomineerd voor de Polifinario. De prijs voor cabaretiers met het indrukwekkendste programma van het afgelopen seizoen. Lebis is genomineerd met zijn programma Branding en Goedemond voor Binnen de Lijntjes. Eerder werden voor de Polifinario 2011 al Diederik van Vleuten en het duo Schudden genomineerd. De winnaars worden eind oktober bekendgemaakt. En dan het weer nog. Het wordt een zomerse dag. Vanochtend in de kustgebieden nog een paar wolkenvelden, maar later ook daar zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en plaatselijk 28 in Limburg. In de loop van de middag stapelwolken, maar pas in de avond regen en mogelijk onweersbuien. Morgen een stuk frisser, 15 tot 20 graden. Vooral in het oosten bewolkt en regenachtig. De rest van de week droog en zonnig en geleidelijk weer warmer. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knopend Kerensheide en Roosteren... staan een file van 13 kilometer. De weg is nog steeds dicht. Verkeer richting Eindhoven volgt U15... en voor de richting Breda en Rotterdam... gaat u via Antwerpen. Een kapotte vrachtwagen op de A12... Utrecht richting, uh, Utrecht, richting Arnhem... zorgt tussen afrit Wageningen en Afrit Oosterbeek... voor 6 kilometer file. En dan de A16 Rotterdam richting Breda. Daar raakten zeven voertuigen in botsing met elkaar... Er is nog maar één rijstrook bereikbaar Tussen Terbrechtse plein en Knopend Ridderkerk staat 10 kilometer file. Verkeer kan bij Rotterdam beter omrijden via de Benelux-tunnel en de Heinenoord Tunnel. De A28 gezwollen richting Utrecht en slotte tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg. Daar is 14 kilometer file door een aanrijding. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Utrecht volgt beter Hilversum. Auto's. Dit is hoe we ze bij Volvo zien...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 Meer weten? Kijk op Annexum.nl Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Duitsland is in paniek vanwege de EHEC-bacterie. We vragen Roel Continjo van het RIVM zo waar die besmetting vandaan kan komen. De tuinbouwsector kijkt ook met grote zorg... naar die Duitse angst voor rauwkost. Ze verkopen geen komkommer meer aan de Oosterburen. Straks het productschap. Voor het laatste nieuws over het overbrengen van Mladic naar Den Haag. En we hebben een toch wel opmerkelijke conclusie... van de Nederlandse mededingingsautoriteit. Ja, Nederlandse mededingingsautoriteit de NMA, heeft onderzoek gedaan... naar mogelijke prijsafspraken tussen hypotheekverstrekkers. En zojuist uh, heeft de NMA de resultaten van dat onderzoek bekendgemaakt. En die zijn bekend bij Merel Stikkeloor, onze economieredacteur. Um, Miro, wat heeft de NMA gevonden? Vertel eens. Ze hebben gevonden dat er geen prijsafspraken zijn tussen hypotheekverstrekkers. Dat is wel opmerkelijk, want uh, nou ja, de, de NMA had toch wel een sterk vermoeden... dat dat wel zo was. De hypotheektarieven in Nederland die wijken nogal af... Um, um, met de tarieven in uh, omringende landen, zoals België, Duitsland en Frankrijk. Maar zegt de NMA nu, uh, nee, er zijn geen onderlinge prijsafspraken. En dan, daarbij komt ook dat de tarieven weer zijn gedaald... naar een niveau vergelijkbaar um, um, met, voor, met de tarieven voor de kredietcrisis. Um, en ze geven daar een aantal verklaringen voor. Uh, in de eerste plaats um, is er meer concurrentie gekomen. Er zijn buitenlandse banken bijgekomen die ook hypotheken aanbieden... Uh, wat voor meer concurrentie zorgt en dus voor lagere prijzen. En daarnaast niet onbelangrijk, zegt uh, uh, Henk Donde, de voorzitter van de NMA... Uh, ja, de maatschappelijke commotie die is ontstaan... dat zorgt toch ook wel waarschijnlijk voor druk... Op de bank. Het is ook wel opvallend dat sinds de bekendmaking... dat er een onderzoek zou komen, die tarieven weer gedaald zijn. Hmm. Consumentenbond bijvoorbeeld en de vereniging Eigen Huis hadden toch hun bedenkingen daarbij. Hadden misschien wel het vermoeden dat het wel zou, zou zijn... dat er afspraken zouden zijn. Waarom dachten ze dat? Uh, nou ja, Wat ik zei, hè, omdat uh, die tarieven dus hoger zijn... Uh, in vergelijking met de omringende landen. En daar wordt eigenlijk weinig over gezegd nu ook uh, uh, door de NMA... hoe dat ver verschil nu te verklaren is... Um, in elk geval zijn die consumentenorganisaties ook niet helemaal gerustgesteld. Want ze zeggen, uh, hieruit blijkt in elk geval wel dat, uh, dat de markt gevoelig is um, uh, voor concurrentievervalsing, zeg maar. En ze willen eigenlijk dat er elk kwartaal een soort van monitoring komt van die hypotheektarieven. Om te zeggen, ja, consumenten kunnen dat moeilijk doorgronden, die tarieven. Het moet gewoon in de gaten gehouden worden, zodat, um, zodat in elk geval voorkomen wordt uh, ja, dat die tarieven weer te hoog oplopen. Merels Tikkalorum van de economie-redactie. Later deze uitzending meer uh, reacties op deze conclusie... van de Nederlandse mededingingsautoriteit over de hypotheekrente. Dan naar Belgrado. Er zijn aanwijzingen dat de Servische oud-generaal Mladic... vandaag al naar Scheveningen wordt gebracht... om te worden overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. We gaan naar onze correspondent in Belgrado David-Jan Godfra. David-Jan, gaat het gebeuren vandaag? Wat denk je? Nou, dat is misschien een beetje al te optimistisch om het, om het zo hard te kunnen zeggen. Maar er zijn verschillende uh, mensen geweest die het doen uh, dat het vandaag of morgen kan gebeuren. En Dan hebben we het over de vergerend president van het uh, Joegoslavietribunaal en de Serbische minister die uh, de contacten met het tribunaal onderhoudt. En dat heeft te maken met het feit dat vandaag de termijn verloopt waarbinnen Mladic hoge beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de rechter van afgelopen vrijdag. Dat er geen beletsel is voor de, voor de overdracht aan het Joegoslavietribunaal. Hm. En waarom niet? Waarom niet wat? Nou, dat het geen beletsel kan zijn. Nou ja, omdat uh, ten eerste de juridische vereisten is uh, voldaan... en ten tweede dat zijn gezondheidstoestand niet zo slecht is... dat hij niet kan worden overgevlogen en dat hij niet terecht kan staan. Mm -hmm. Goed. Uh, ja, hoger beroep uh, al dan niet wordt aangetekend... Um... Zijn er nog meer obstakels, ergens nog iets te vinden? Nou ja, het zou kunnen dat uh, zijn gezondheidstoestand in de weg gaat staan. Uh, dat zou een andere kink in de kabel uh, kunnen zijn. Weliswaar heeft, zoals ik zei, de, de Servische rechter bepaald... dat hij gezond genoeg is om naar Nederland gevlogen te worden. Maar volgens zijn zoon Darko en volgens de, uh, zijn advocaat... is Mladic uh, zowel lichamelijk als geestelijk echt bar slecht aan toe. Maar ja, eerlijk gezegd denk ik dat ze hier uh, de autoriteiten... hier liever het Joegoslavietribunaal opzadelen met die gezondheidstoestand problemen dan te wachten uh, tot het beter met hem gaat. Uh, hier zijn ze echt zo, zo lief, het liefst zo snel mogelijk van hem af. Ja, daar hebben wij een verslag gehoord vanochtend in de uitzending van um, onlusten in België. David-Jan, laat de regering zich denk je nog weerhouden door protesten van Servische nationalisten? Nee. Zeker niet En zeker niet nu is gebleken dat, uh, dat er bij die demonstratie gisteravond eigenlijk maar heel weinig mensen waren. Uh, dat waren er zo'n 7000, er waren er veel meer verwacht uh, in ieder geval door de, door de organisatie. Uh, die waren weliswaar heel uitruchtig en uh, dat protest uh, zoals je zei eindigde in een, uh, in een vechtpartij met de politie. Mm -hmm. Maar ik denk dat het hier op de autoriteiten heel weinig indruk heeft gemaakt. En dat relatief kleine aantal demonstranten, dat toont overigens ook wel aan dat het nogal meevalt met de steun voor Mladic onder de Servische bevolking. en dat er meer die het wel best vindt dat hij uh, verdwijnt. Oké, okay. nou afwachten dan maar. Hè? Ja, dat uh, gaan we doen vandaag. Oké, okay. David-Jan, dankjewel. Vanuit België dan. hoort zo meer over die EHEC-bacteriën of de angst daarvoor terecht is en waar die misschien vandaan komt. We Hopen wij zo te horen. De eerste verkeersinformatie En de ABB, Erwin de Hart. Ja, op de A16 Rotterdam richting Breda is een uh, ongeluk gebeurd waarbij zeven voertuigen betrokken zijn. Geweest. Um, er staat nu een file tussen knopen de en de Ridderkerk van 11 kilometer. Eén rijstrook is maar uh, bereidbaar. U kunt beter, uh, als u van Den Haag bijvoorbeeld komt, uh, omrijden... via de westkant van Rotterdam, de Benelux-tunnel en de Heineno-tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Berlijn is er vandaag crisisberaad over die EHEC-bacterie. Maar crisis is het inmiddels ook bij de Nederlandse komkommerkwekers. Want normaal gesproken gaat uh, 70 van de komkommers naar Duitsland. En nu even niet. De handel stagneert, vertelt Koos de Vries... hij is een van de grootste kwekers in het Drentse Erika. Hier hangen ze dan? Hier hangen ze. Ja. Met, uh, deze planten staan er nu 3,5 uh, weken in. Dus in elke plant heeft ze al uh, ongeveer 7, 8 komkommers gegeven. Onafzienbare rijen planten, komkommers, enorme kassen. Hoeveel worden hier nou verbouwd? Nou, we hebben 124.000 vierkante meter. Dat is dan ongeveer 200.000 kokommelplanten. En op jaarbasis dan produceren we zo ongeveer 3,24 miljoen komkommers. En ze hangen hier. Die zijn, zijn die al rijp? Nou, deze zijn... Uh, ze groeien ongeveer 100 gram per dag. tot 120 gram per dag. Dus, uh, ik, Wat, denk, de, ik, de, ik zie daar een dikke. Deze is ongeveer nu ongeveer 350 gram. Dus ik denk dat die morgen of overmorgen gesneden wordt. En Dan is die 450 gram, denk ik, zo'n beetje. En dan zien we hem of in de supermarkt? Ja, het liefst in de supermarkt. In andere, Nederland? Uit. Ooit in Nederland of in Duitsland of in Engeland. Dat maakt ons niet zoveel uit. Dus ze gaan overal naartoe door heel Europa. Alleen nu even niet. En dan staan we loods verder. Met allemaal gele bakken en daar liggen ze dan in. Deze, deze moeten dus verpakt worden uiteindelijk. Deze moet verpakt worden, ja. ja. Maar ik zit hier te kijken naar werkelijk maar oneindig veel van die ja, oranje bakken waar ze allemaal in zitten. En het, ik zie ook daar allemaal dozen... Waar worden ze morgen verpakt? Gaan ze ergens heen? Nu is er geen vraag. We weten niet waar we ze in moeten verpakken. En, uh, het zit er dik in dat heel veel kommers van, uh, van, van de Nederlandse tuin... Is, maar dat er toch uh, gestort gaan worden en dat ze, dat ze gewoon weggegooid moeten worden. We kunnen ze niet allemaal bewaren, al die kommers in Nederland. Wat, hoeveel liggen er hier nu, in de, in al deze bakken? Nou, hier ongeveer, zijn er ongeveer staan ongeveer nog ongeveer 70.000 kommers hier. Is... als je nu zeven, morgenochtend 70.000 kommers weggooit... Ja, nou ja, dan uh, gooien ze maar 200.000 euro weg. Ja. Auw. Ja, dat doet ze. Dat, en, doet en dat ja. moet niet lang duren. Dat moet niet lang duren. Dan, uh, dan hebben we echt een probleem. Dus we moeten gewoon zien dat, dat, uh, dat we de handel op gang krijgen. En dat, dat begint bij, uh, bij zoeken waar die E. coli uh, bacterie, waar de besmetting zit in Duitsland. En als we dat maar weten, dan kunnen wij wel aantonen dat we ons, uh, ons product betrouwbaar is. Ja, dat is uh, zo'n beetje de grote dikke hamvraag. Ook voor komkommerkweker Koos de Vries uit uh, Erika. Duitsland heeft het virus inmiddels wel tien dodelijke slachtoffers geëist. Er zijn 25 besmettingen, ook nog bevestigd in Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië en Oostenrijk. En er liggen honderden patiënten in Duitsland eh, in de ziekenhuizen. Eh, en die in het buitenland zijn ook allemaal in Duitsland geweest. Daar gaan we over doorpraten met Roel Coutinho van het RIVM. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er is vandaag ook spoedoverleg over in Berlijn. Enig idee wat ze dan daar gaan bespreken, meneer Coutinho? Nou ja, kijk, waar het natuurlijk om gaat is dat je uh, iedereen heeft het dus dat die, dat over die komkommers die de bron zou zijn. Maar ja. die, uh, het is nog onduidelijk welke partij het precies is. En dat betekent dat die blootstelling kennelijk nog uh, doorgaat. Er komen steeds nog nieuwe patiënten bij. En uh, zolang dat niet uit de handel is gehaald, uh, hou je het probleem. Ja, want dan blijft het onduidelijk. En dus blijft er ook onrust en ligt de paniek wellicht. Is, is het opmerkelijk dat de bron van die besmetting nog steeds niet is gevonden, meneer Cortina? Ja, dat is moeilijk. Kijk, ze hebben, ze doen verschillende on onderzoekingen. Ze kijken, ze hebben eerst gekeken wat mensen die ziek zijn geworden anders hebben gegeten dan andere mensen. Nou, daar kwamen die komkommers onder andere uit. En uh, ze hebben die komkommer kennelijk ook, bij die komkommers hebben ze ook die bacterie aangetroffen. En dat is een vrij bijzondere bacterie, dus die kun je wel herkennen. Maar kennelijk is het zo, want dat is ook alle informatie die ik heb, dat ze niet ingeslaagd zijn om precies aan te geven welke partij het is. En dat is, uh, ja, dat, dat maakt het Heel erg moeilijk. Uh, kijk, waar het om gaat is dat je uh, moet aannemen dat er ergens een, een, een partij komkommers. Uh, die zijn waarschijnlijk geïrrigeerd met, met water wat besmet was met die bacterie. en daar zal het wel vandaan komen. Maar... Het, kan niet alle het kunnen niet al die komkommers nee, zijn. Nee, maar is het niet vreemd, daarom vraag ik het ook En opmerkelijk. in een tijd waarin we alles zo'n beetje registreren wat er maar te registreren valt, dat we dit niet kunnen achterhalen? Ja, ik weet echt heel weinig van de komkommerhandel oh ja. af. Dus ik weet dat echt niet hoor. Maar het is wel zo dat natuurlijk kennelijk is het, is het dus niet zo makkelijk. Wij hebben, uh, het is met voedsel, uh, is natuurlijk, we hebben een enorm internationale voedselhandel. Hè. Dat is natuurlijk, vroeger was het zo, je, je, je fruit en alles kwam vanuit de buurt. Ja, nu gaat dat de hele wereld over. Mm -hmm. En dat maakt het gewoon veel lastiger. Vaak worden die partijen ook wel doorverkocht, dat weten van allerlei andere producten. Ja, uh, ik denk dat ze er heel hard aan het werk zijn. Maar uh, het is nog niet gelukt. Dus ja, voor ons wordt dat ook heel. Maakt het is ook moeilijk, hoor. Ja. We spraken vorige week al de, de Spaanse leverancier van die komkommers. En die zegt, ja, die één par partij is omgevallen. Acht u dat logisch? Acht ja. u dat een oorzaak? Omgevallen? Ja. Nou, dat in, in, Hamburg. Jawel, ja. in Hamburg, in de haven, was het omgevallen. Ja, nee, maar dat is erg onwaarschijnlijk. Want kijk, het gaat erom dat... Uh, natuurlijk, dan zou je kunnen voorstellen dat hij daar besmet is. Maar dat is wel mm. erg onwaarschijnlijk, hoor. Want het is een bacterie die voorkomt bij dieren. En uh, ergens moet er dus mest van dieren gebruikt zijn. En Dat, ja. dat kan ook via het water gekomen zijn. Ja. Kun je trouwens als, als mens het aan elkaar doorgeven? Ja, ja dat, dat kan wel. ook. Ja, het is, het is, je, je draagt hem bij je en het is, je hoort natuurlijk nu van die vele honderden ernstige gevallen. Maar heel veel mensen hebben ook maar weinig klachten en uh, bijvoorbeeld gewoon diarree. Ja, en dan heb je een aantal mensen die krijgen bloed bij de ontlasting. Ja, die gaan natuurlijk wel naar de dokter en, en, en een nog kleinere groep krijgt dus die, die, die aandoening, Maar die mensen die het bij zich hebben in de ontlasting, ja, die kunnen het ook aan anderen in hun omgeving doorgeven. Hmm. Hoe zit het in Nederland op dit moment, meneer Coutinho, als wij vanavond uh, komkommer uh, in een salade willen eten? Is dat veilig? Ja, nee, nee, ik, ik heb gisteren ook gewoon komkommers gegeten. En ik, uh, ik, ik, ik, je moet ze goed schillen en goed schoonmaken. Dus wat dat betreft eh, kan dat. Eh, maar het hangt wel even af van, van, van wat er in Duitsland nu geadviseerd wordt. Kijk, op dit moment is het zo dat alle patiënten die eh, gemeld zijn uit andere landen... allemaal eh, in Duitsland hebben gegeten of gereisd. En er is geen enkel geval tot op heden bekend van iemand die het in een ander land heeft opgelopen. Dus mm -hmm. het moet een partij zijn die in Duitsland is. En dat geldt ook voor onze patiënten. Hè. We hebben nu één... Uh, bewezen patiënt. We hebben twee patiënten met niervalen die nu uh, uh, het weekend opgenomen zijn. En die waarschijnlijke diagnose hebben. Dat is nog niet uh, met zekerheid bekend. Maar ook bij die mensen is het zo dat ze allemaal daar hebben gegeten. Dus ja, ja het ja. moet iets zijn wat daar ter plaatse wordt verkocht En niet bij ons. Nee, Maar toch maar goed wassen en schillen. Dank. Dat zou ik zeker doen, ja. Roel Cordino van het uh, RIV. In ieder geval heeft de komkommer het gedaan. Anneke van der Kamp van het crisisteam van het productschap Tuinbouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wassen en schillen, oké, okay, dat zullen we doen. Maar kunt u instaan voor de veiligheid van de Nederlandse komkommer? Uh, ja, absoluut. Uh, ja, er worden in Nederland heel veel uh, komkommers geproduceerd. En uh, volgens uh, de strengste voedselveiligheidseisen, dat zijn Europese eisen. Alle tuinen zijn gecertificeerd, staan continu onder controle. En uh, nou, we eten dagelijks grote hoeveelheden groenten en fruit. En uh, dat gaat altijd goed. Uh, ja, totdat het een keer fout gaat. Totdat het fout gaat. Ja. En we vinden het ook verschrikkelijk wat er nu in Duitsland aan de hand is. Het is natuurlijk uh, niet niks. Het is een uh, unieke situatie daar. En, uh, zoveel doden en uh, heel veel mensen in de ziekenhuizen. Dat maakt het heel ernstig. Oep. Want het is lastig, u zegt het ook. En het is ook uh, risicovol. Um, er is onrust. Uh, dat, dat heeft altijd invloed op, op het vertrouwen. Hoe krijg je zoiets weer terug? Want voorlopig, daar hadden we het net ook al over met meneer Cortinho, ja. is het nog steeds niet duidelijk wat de bron van de besmetting is. En Zolang ja. dat maar rond blijft zingen, dat verhaal... heeft u ook een probleem, kan ik me voorstellen. Ja, dat probleem hebben we zeker. En uh, nou, hoe krijg je de onrust uh, er weer uit? Allereerst moet duidelijk zijn waar de bron is... Want voor die tijd zullen heel veel mensen, zeker in Duitsland, ongerust blijven. Uh, en zodra, dat, uh, zodra de bron bekend is, kunnen we weer uh, andere maatregelen nemen. En ik wil begrijpen dat we de afgelopen week al heel veel monsters, extra monsters, uit voorzorg hebben genomen. De resultaten daarvan uh, komen nu binnen. Er is nog steeds helemaal niets gevonden. Daar gaan we ook niet van uit dat we iets vinden. Uh, en daarna zullen we weer samen met de overheid, uh, en dat zal ook volop gebeuren vandaag... Uh, overleggen hoe we dat vertrouwen weer terug kunnen winnen. Ja, meneer Kotoen, jij kende de komkommerhandel niet goed, maar verbazen zich er ook inderdaad wel over, net als wij, dat die bron nog steeds niet is gevonden. Uh, ja. Heeft u daar een verklaring voor? Uh, nou, dat is inderdaad, uh, dat duurt eigenlijk veel te lang. Uh, ze hebben wel een bron in twee Spaanse bedrijven, maar dat moet nog bevestigd worden. En wat natuurlijk altijd lastig is, uh, ze moeten de monsters nemen, er moeten analyses gedaan worden, er moet uh, gewacht worden een aantal dagen op uitslagen. En uh, die partijen komen ergens, bijvoorbeeld uit Spanje, gaan naar Duitsland, uh, worden weer partijen doorverkocht. En dat maakt het uh, toch ingewikkeld om die partijen goed te traceren en onderzoek te doen. Wordt er veel schade geleden nu in de Nederlandse tuinbouw? Ja, er wordt ongelooflijk veel schade geleden. En dat is ook onze grote zorg in Nederland op dit moment. Uh, 70% van de afzet van komkommers gaat naar Duitsland. Uh, dus vandaag, nou, de Coaster Fries gaf dat net al aan... er worden continu komkommers en andere producten geoogd... Uh, waar geen afzet voor is. Ja, dus. dus de schade loopt in de miljoenen. In de Dank u wel, Anneke van der Kamp van het productschap Tuinbouw... voor uw reactie. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Zes minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog even naar Utrecht. De gemeente presenteert vandaag haar bezuinigingsplan. En dat is er gekomen met hulp van... De Utrechtse bevolking. Utrechters konden zelf voorstellen doen. En uh, daar is een top 10 uitgekomen. En zo'n top 10 heeft natuurlijk een nummer 1, Mark Roby Vissen. 55 miljoen uh, euro gaat het uh, in de gemeente Utrecht uh, om, als ik het goed begrepen heb. En ja, de inwoners zelf zijn uh, ingeschakeld om mee te denken... over de vraag waar moet het geld vandaan komen. En daar is een, een top 10 uit, uh, uitgekomen. En bovenaan met stip. Op nummer 1 staat het idee van Saskia Kluit. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat alleen uw idee of heeft u het met anderen bedacht? Nee maar we hebben het met heel veel mensen bedacht. Uh, mensen van de vrienden van Amelie Zweert en van de Fietsersbond. En uh, nou, daar kwamen we hierop uit. Ja. Vertelt u eens even hoe wij met uw idee 55 miljoen euro uh, kunnen bezuinigen. Nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Uh, fietsen is eigenlijk heel goedkoop en heel effectief. Dus uh, um, we hebben hier een actieplan luchtkwaliteit. Daarin besteden we 700 miljoen aan de auto, 700 miljoen aan het openbaar vervoer en 60 miljoen voor de fiets. Nou, als je dat nou eens verdubbelt bijvoorbeeld of uh, vervijfvoudigt, dan kun je voor de fiets heel veel dingen doen. Dan heb je een uitmuntend fietsnet uh, en uh, bespaar je ook nog eens heel veel. 700 miljoen wordt er aan de auto besteed. Leg eens uit, waar gaat dat geld allemaal naartoe? Uh, ik, volgens mij zit dat in uh, transferia, dus dat uh, uh, auto aan de stad, de uh, randen van de stad. Maar er gaat ook heel veel in gewoon wegen, verbreden, uh, knooppunten verbeteren, dat soort dingen. Nou, als ik dat zo hoor, dan is het geld gauw verdiend. Dus u zegt eigenlijk investeren in de fiets en dan ook nog uh, in, in een bepaald soort fiets? Nou, je hebt bijvoorbeeld dus de elektrische fiets tegenwoordig, kun je 30 kilometer per uur. Uh, 60 van de ritjes hier is korter dan 10 kilometer. Dat dus een half uurtje met elektrische fiets. Dus als je de routes nou goed breed maakt en zorgt dat je niet overal stoplichten hebt... dan uh, kun je beter met de fiets dan met de auto gaan. Zeg, u bent op de eerste plaats gekomen met uw idee in de top 10... die straks uh, in het stadhuis van Utrecht wordt uh, gepresenteerd. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, ik, ik, dat is een beetje... Uh, eerlijk zeggen? Eerlijk zeggen. Je kon uh, vaker stemmen met de computer. Met de Aha. Dus ik, ik moet zeggen, ik vond het een heel leuk idee dat je als gemeente zegt van uh, verzamel uh, uh, ideeën uit de uit mensen voor bezuinigen. Maar dat stemmen, dat, dat sloeg echt nergens op. U heeft het even een handje geholpen. Zo hoor ik nog eens wat. Uh, het, het is via het internet gegaan, hè, een website. Uh, en uh, daar hebben ongeveer 2000 mensen naar gekeken. Is gemeten. Dat is natuurlijk voor een stad met 330.000 inwoners niet veel. En er zijn uiteindelijk 79 ideeën uitgekomen een beetje mager. Nou, ik vind 79 ideeën helemaal nog niet zo'n gek aantal. Het aantal uh, stemmen vind ik wel laag. Maar ik, ik vind ook niet dat je moet stemmen via internet. Ik, je krijgt toch, daar, daar kies je de raad voor. Die moeten besluiten wat de beste ideeën zijn. En nu wordt straks die top 10, want er is een top 10 gemaakt... waar uw idee dus bovenaan staat, aan de gemeenteraad aangeboden. En die kunnen er dan uh, over gaan praten. Misschien moeten ze maar eens beginnen met die gemeenteraad op de fiets. Uh, of is dat al gebeurd? Heel veel gemeenteraadsleden fietsen hier. Ja, wat dat betreft hebben we wel geluk. Ja. <laughs> dat, uh... Jeroen, uh, Jeroen Krijkamp heb ik een afspraak mee. Dat is uh, de wethouder van D66. Heeft u nog een vraag voor hem? Nou, wanneer hij uh, gaat inzetten op de fiets. Ik zal het meenemen naar het stadhuis. Dank je wel. Saskia Kluid van het, uh, het fietsenplan, zullen we maar zeggen. Fietsenplan uh, 2.0. Uh, ja, zo zou hij het kunnen ja. noemen. <laughs> ja, dank je wel. <laughs>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 Geen bewijs, prijsafspraak, hypotheken en Duitsland stopt met kernenergie. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er zijn geen aanwijzingen dat hypotheekverstrekkers als banken en verzekeraars onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Dat concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit na een onderzoek. De rente voor hypotheken lag in Nederland een tijd lang hoger dan in de omringende landen. Economierelecteur Merel Stikkelorum over de uitkomst van het onderzoek. Dat is wel opmerkelijk, want de NMA had toch wel een sterk vermoeden dat dat wel zo was. De hypotheektarieven in Nederland die wijken nogal af... met de tarieven in de omringende landen zoals België, Duitsland en Frankrijk. En daarom werd er rekening gehouden met de mogelijkheid van verboden prijsafspraken. Maar de NMA heeft er dus geen bewijs voor gevonden. Wel zijn er in Nederland maar weinig aanbieders van hypotheken... waardoor de markt wel gevoelig is voor mogelijke prijsafspraken. Duitsland stopt met kernenergie. De 17 kerncentrales in Duitsland gaan uiterlijk dicht in 2022. En de zeven oude centrales, die naar aanleiding van de kernramp in het Japanse Fukushima al tijdelijk dicht gingen, gaan helemaal niet meer open. De coalitie is het erover eens geworden. De meeste reactoren gaan dicht in 2021. De Duitse minister Rutgen van Milieu is blij met het besluit. Dat resultaat is consistent. Het is consequent en het is klaar. En daarom is het een goed resultaat dat zich ook aan de ethiekcommissie zeer sterk oriënteert. Eind vorig jaar had de regering Merkel juist nog besloten alle centrales langer open te houden. Maar de regering komt nu op dat besluit dus terug. In Berlijn houdt de bondsregering vandaag crisisoverleg met de deelstaten over de uitbraak van de darmbacterie EHEC. Die bacterie maakt steeds meer slachtoffers en is bestand tegen veel antibiotica. Slachtoffers krijgen hevige diarree, buikkrampen, koorts, misselijkheid en nierfalen. Er zijn veel partijen aanwezig bij dat crisisoverleg, zegt correspondent Wouter Meijer. Uh, dat zijn de landelijke ministers van gezondheid en van consumentenveiligheid en hun collega's uit de deelstaten en natuurlijk allerlei deskundigen uit onderzoeksinstituten die daarmee bezig zijn um, om te proberen om samen één lijn vast te houden voor de bestrijding van die bacterie en natuurlijk vooral om het grote raadsel op te lossen waar die bacterie vandaan komt. En de Duitse autoriteiten adviseren om voorlopig geen rouwkost te eten, komkommers, tomaten, bladsla. Het dodental als gevolg van de EHEC-bacterie is dit weekend opgelopen tot 10. Allemaal in Duitsland. Het kabinet overweegt fors te bezuinigen op het persoonsgebonden budget in de zorg. In een van de varianten die op tafel liggen... raakt 90 procent van de zieken, gehandicapten en ouderen zijn pgb kwijt. Zo bevestigen bronnen in Den Haag. En ze voegen daaraan toe dat de kwestie politiek zeer gevoelig ligt... en dat er ook nog andere varianten besproken worden. In Belgrado heeft de oproerpolitie gisteravond 100 mensen opgepakt... die de vrijlating van ex-generaal Mladic eisten. De demonstratie trok zo'n 7000 deelnemers... die in toom werden gehouden door 3000 politieagenten. En na de demonstratie gooiden relschoppers met stenen, flessen en vuurwerk. De politie wist te voorkomen dat betogers regeringsgebouwen... en westerse ambassades aanvielen.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 Onderzoekster Lisbeth Hop van de Academie voor Media en Maatschappij... Er is eigenlijk geen beleid. Of, en als er beleid is, dan wordt dat heel slecht gehandhaafd. Het wordt niet getoetst, het wordt niet aangepast. Nou, ze luisteren naar muziek, ze zijn aan het gamen. Ze, ze updaten hun Facebookpagina. Ze twitteren <laughs> naar iemand achter in de klas. Ik bedoel, dat gaat maar door. Tweederde van de leerlingen gebruikt de telefoon tijdens de les... wel eens om muziek te luisteren of iets op te zoeken op internet. Ruim 40 procent zegt wel eens te hebben meegedaan aan digitaal pesten. Dan worden er bijvoorbeeld opnames gemaakt van leraren of medeleerlingen... die op internet worden Ingezet. Op internet aan worden gezet. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag wordt een zomersdag. Vanochtend zijn er in de kustgebieden nog enkele wolkenvelden, maar elders schijnt de zon. Later breekt ook in de kustgebieden de zon door en de temperatuur loopt vandaag flink op. De maximaal liggen tussen 20 graden op de wadden en lokaal 28 graden in het zuidoosten. In de middag ontstaan er wel enkele stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Pas vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien over het land. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen, dinsdag, is het vooral in het oosten bewolkt en ook regenachtig. In het westen komen eerst nog enkele buien voor, maar klaart het in de middag op en breekt de zon door. Met maximaal rond 16 graden is het voelbaar frisser. De dagen daarna is het droog, zonnig en wordt het geleidelijk aan weer warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 196 kilometer files. Wat nu opvalt is op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen knopend Kerensheide en Roosteren. Nog steeds 11 kilometer file. De weg is weer vrij. Verkeer richting Breda en Rotterdam kan nog steeds omrijden via Antwerpen. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen... tussen Knopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek, 11 kilometer. Verkeer voor Arnhem kan bij Knopend Lunetten omrijden via Breda en Den Bosch. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, 4 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En de A16 Rotterdam richting Breda na een ongeluk... tussen Knopend Terbrekseplein en Knopend Ridderkerk, 11 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag kan beter via de westkant van Rotterdam omrijden.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Open Franse tenniskampioenschappen op de banen van Roland Garros... gaan de tweede week in zonder een aantal favorieten. Jan Roefs is in Parijs, volgt het toernooi. Eh, Jan, om te beginnen met de vrouwen, daar verdween gisteren... de Russische Vera Zvonareva ja. verloor van Pavel Was dat nog een verrassing? Um, nou, eigenlijk wel. Svonarev even tocht als derde geplaatste in de plaatsingslijst op Roland Garros bij de vrouwen. En Pavlouchenko van 19-jarig meisje, uh, 14e geplaatst, een top 20 speelster... Ja, zo naar even met haar ervaring. Ze speelde vorig jaar natuurlijk twee finales in de Grand Slam. Had dat toch wel uh, moeten winnen, maar ze verloor uiteindelijk in, in drie sets. Dus na de uitschakeling van het weekend van Wozniacki, Caroline Wozniak als eerste geplaatste. En natuurlijk eerder Kim Kleisters. Is dat toch wel een verrassing dat de nummer 1, 2, 3 van de plaatsingslijst eruit liggen bij de vrouwen? Ja, er zijn heel wat reuzen gedood. Uh, maar dat geldt niet voor de titelverdedigste, Francesca Schiavone. Versloeg gisteren Jelena uh, Jankovic. Denk je dat Schiavone haar titel kan prolongeren? Ja, ik denk het wel. Hè. Ze won in drie sets van, van Jankovic. 6-4. Uh, derde set. Ze speelt nu tegen dat, dat meisje Pavluchenkova in de, in, de, in de kwartfinale. Dus ik denk het wel. Ze is, ze is redelijk in vorm. Ze kan weer haar aanvallende tennis spelen. Uh, ja, en, en doordat al de, de andere favorieten er al uit liggen. We hebben natuurlijk nog wel Asarenka, de als vierde geplaatste Wit-Russische... nog in het schema. Maar dan, dan uh, durf ik mijn geld alweer op skiafona te zetten. Bij de mannen is uh, Djokovic de absolute favoriet. Novak Djokovic, grootse vorm is hij versloeg in drie sets Casquet uit Frankrijk. Zie jij iemand die hem uh, ontwikkelt zich al, iemand die hem zou kunnen verslaan? Nou, op dit moment niet. Want als je gaat kijken naar de cijfers van die wedstrijd tegen Casquet... in een uurtje en drie kwartier was hij klaar... terwijl heel Frankrijk had gehoopt op een sensatie, maar die kwam er dus niet. 34 winners voor Djokovic tegenover maar 15 onnodige fouten. Dat zijn echt fantastische cijfers. Hij is nu uh, McEnroe voorbij op die lijst van, van aantal wedstrijden aan één gesloten winnen. Hij staat nu op 43 wedstrijden, één wedstrijd nog achter Lendl. En hij moet uh, in de kwartfinale spelen tegen Fognini, die, die Italiaan. Nou, dat, dat wint hij volgens mij met twee vingers in de neus. Dus Djokovic is voorlopig no nog niet te stoppen. Maar even naar die uh, Fognini. Wat is toch wel de verrassing van de kwartfinales? Hè? Ja, hij speelde, hij speelde tegen Montanes, de, de Spanjaard. Een hele lange wedstrijd, 4,5 uur. En hij vijf matchpoints overleefd. Maar er was van alles aan de hand op die baan. Hij had kramp een blessure, liet zich behandelen tot ergernis van Montanes, Kon bijna niet meer lopen, kon nog net serveren. Enfin, um het publiek was het er niet helemaal mee eens. Montanus liet zich daar ook helemaal afleiden. Een hoop Italiaans gedoe, zeg maar, op de baan. Maar hij is door. Maar ja, hij heeft nog een dag om te herstellen. En dan moet hij aan de bak tegen nee. Djokovic. Ik zie dat helemaal niet zitten voor deze Italiaan. Maar leuk voor het Italiaanse tennis. Want voor het eerst weer een kwartfinale. Uh, een Italiaan in de kwartfinale sinds 15 jaar. Renzo Forlan speelde in 1995 hier bij de laatste acht. Zo, dat is alweer een tijd geleden. Jan de Roelfs, dankjewel. Het kabinet dan. Het overweegt een keiharde ingreep... in het persoonsgebonden budget, zogenoemde pgb's... De plannen zijn daar Woensdag beslist de ministerraad erover. U kent het wel, dat budget waar mensen dan hun eigen zorg voor moeten inkopen. Slaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, hoe diep gaat het mes erin? Nou, op het ogenblik krijgen zo'n 130.000 mensen geld om zelf zorg in te kopen. En dan heb je het over zieken, ouderen, gehandicapten. Die zo bijvoorbeeld de thuiszorg uh, regelen. En als deze ingreep in dat persoonsgebonden budget doorgaat... dan kunnen straks nog maar 1 op de 10 van deze mensen 10% daar gebruik van blijven maken. En worden anderen afhankelijk van zorginstellingen. Nou ja, zoals gezegd woensdag dan vergadert de ministerraad en die moet de knoop doorhakken. Mm, maar je zegt die worden afhankelijk van zorginstellingen, want die zorg moet dan toch ook betaald worden? Hoe die, gaat dat ja, dan? Die moet dan ook betaald worden, maar dat is toch goedkoper dan wanneer mensen dat uh, zelf doen kennelijk. Want anders uh, zou deze bezuinigingsmaatregel niet overwogen worden. Nee. Waarom wordt er zo hard ingegrepen? Nou ja, het, het ministerie van v Volksgezondheid kampt dit jaar met een enorme begrotingsoverschrijding van meer dan 2 miljard. Daar moet een oplossing voor worden bedacht en een ingreep in de PGB's die kan bijna een miljard euro opleveren. Maar goed, het ligt allemaal politiek zeer, inge uh, zeer gevoelig, dus het is nog niet zeker. Er zijn ook nog andere bezuinigingsmogelijkheden, zoals een, een ingreep in de GGZ... De, de Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg. Maar een ingreep in de PGB's, die wordt uh, zeer serieus overwogen. Ja, en die politieke gevoeligheid, waar zit dan dat vooral in? Ik denk de PVV, hè? die is erg voor de gezondheidszorg. Uh, de PVV speelt hier een belangrijke rol in. Uh, die blokkeert de invoering van uh, bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de huisarts... en ook uh, premieverhoging voor de ziektekosten kostenverzekering. Maar vanwege die budgetoverschrijding van meer dan 2 miljard... moet er wel een oplossing komen. Dus vandaar dat er naar andere regelingen wordt gekeken. Zoals die PGB's. En die is enorm populair geworden. Daar maakten ooit zo'n 50.000 mensen gebruik van. Inmiddels zijn dat er 2,5 keer zoveel. Ja, en er gaat dus heel erg veel geld in om meer dan 2,5 miljard. Ja, en als zo'n ingreep dan bijna een miljard euro kan opleveren... dan ligt het dus voor de hand dat daar naar gekeken gaat worden. Juist, goed. Persoonsgebonden budgetten zijn dus aan de beurt. Het kabinet overweegt keihard in te grijpen. Daar hoort u meer over, want woensdag beslist de ministerraad over. Wilco Boom in Den Haag. Straks ook minister Van der Hoeven vertelt hoe het is om te leven... met een partner die Alzheimer heeft. We gaan eerst naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, al de hele ochtend problemen op de A2. Zijn die problemen al voorbij? Hè? Ja, die problemen zijn voorbij. Uh, er staat nog wel een video. Dat, uh, dat uh, lost langzaam op. Er staat tien kilometer tussen en Kerenzijde en Born, zie ik nu. Maar op de A16 wat nu opvalt is Rotterdam richting Breda... tussen Knoop en Terbrekseplein en Knoop het Ridderkerk. 11 kilometer. Er waren zeven voertuigen met elkaar in, in aanrijding gekomen. Uh, u kunt, als u van, vanuit Den Haag naar het zuiden wil... kunt u beter omrijden via de westkant van Rotterdam... via de Benelux-tunnel en de Tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Er is een film uitgekomen over de ziekte Alzheimer. Een film op internet is het. En het is bedoeld voor familie, vrienden... en vooral ook voor verzorgers van patiënten die dement worden. Het is een interactieve film. Je kunt op patiënt klikken om hem of haar dan in zijn beleving te volgen... of klikken op de beleving van de verzorger of de familie. Maar zo merkte verslaggever Theo Verbrugge op het ROC Nova College in Haarlem... het werkt ook als een opleidingsfilm. Wat is uw geboortedatum? De bus komt zo. Doe maar. Bus. Uh, nou, ik vind dat het wel goed in elkaar uh, zit. Ik vind op zich dat je er wel echt iets van kan leren, denk ik. Door dat klikken en zo. Maar nou, Ik vind het gewoon verdrietig. Het raakt me gewoon dat, dat, ja, dat mensen dit mee moeten maken. Hm. En dan helemaal die fase waar je in zit, dat op het moment dat je nog wel weet dat je dingen vergeet kijk als ze natuurlijk verder zijn, dan weten ze het niet meer dan is het voor die persoon minder erg ja het geeft misschien zo meer inzicht omdat je ook vanuit het oogpunt van de patiënt kan uh, kijken dus dan uh, vanuit die kant heb je het nooit kun eigenlijk kunnen bekijken dus dan kun je een beetje zien uh, echt toch een beetje idee wat er speelt Waar fiets staat gewoon voor de deur nou ja helemaal vergeten dat ik hem aan de buurvrouw had uitgeleend hoe kun je zoiets nou vergeten haar fietsen als bij de fietsenmaker. Ze wilden naar de markt. Nou, volgens mij is ze in de war. Begrijp ik dit niet? Heb je, ik had nog reservesleutels die al ik speciaal laten bijmaken voor je weet maar nooit. Dit is echt een smoes. Ja. Vind jij het bruikbaar als lesmateriaal? Ja, zeker. Ik vind het heel duidelijk goed in elkaar gezet. Wat bedoel je daarmee? Mee goed in elkaar gezet? Nou, je kan ook dingen vanuit een ander oogpunt uh, bekijken. En dan ook nog dat je uitleg ernaast uh, krijgt. Dat vind ik heel, uh, heel duidelijk. Door de man in de witte jas? Ja, door de man in de witte jas. Ja. Als Ina ontdekt dat haar gestolen fiets gewoon thuis staat... verzint ze ter plekke een heel verhaal om het te kunnen verklaren. Natuurlijk schaamt ze zich ervoor dat ze haar fiets gewoon vergeten was. Maar het is ongetwijfeld ook heel pijnlijk dat ze dit heeft kunnen vergeten. Wat is er toch met haar aan de hand? Ik vond het wel heel raakend dat uh, zij niet meer wist dat haar man was overleden. Omdat het wel altijd een schokkende gebeurtenis is. En dat ze dat niet meer wist. En uh, heb je zelf wat geleerd wat je nu zag in deze film? Ja, dat je er, dat je er niet tegen in moet gaan. Dat je niet moet zeggen van, oh hij leeft nog. Dat, dat je dat eigenlijk niet moet zeggen. Want hij leeft niet meer. Ja, het is wel afschuwelijk om tegen je moeder ja. te moeten vertellen dat haar man opnieuw dood is. Ja, dat is ook zeer schokkend. Ja. Het is eigenlijk wel lastig om te reageren daarop. Zal ik eens even naar de onderwijskrachten in, de, in deze groep gaan? Wat, wat vond u? Ja, ik vond het een hele aansprekende film. En ik, ook denk ik heel leerzaam. Ja. En um, fijn dat die arts dus uh, ook de, de achtergrond geeft van wat er aan de hand is. Voor, uh, voor de mensen die met dementiërende om moeten gaan. En daarmee zegt u ook van het is best bruikbaar, zo'n film, om in, in een les situatie te gebruiken. Ja. Ja, zeker omdat leerlingen ook zelf ermee aan de gang kunnen gaan, interactief. Ja, ik vind het een, uh, ja, een aanwinst. Nou, die Alzheimer Experience, die internetfilm, is er gekomen... dankzij onder meer Alzheimer Nederland. Een voorzitter van die organisatie is uh, oud-minister van Onderwijs... en van Economische Zaken, Maria van der Hoeve. Haar man leidt al jaren aan de ziekte en we hebben nu weer contact met haar. Mevrouw van der Hoeve, goedemorgen. Goedemorgen. Een bijzondere film, we hoorden het al van de mensen die hebben gekeken, interactief. Je kunt vanuit verschillende perspectieven kijken. Herkent u de scènes uit de Alzheimer-experience? Ja, helemaal. Ik heb, ik heb er uiteraard ook naar gekeken om te zien wat er allemaal precies naar voren gebracht werd. Maar... De weg kwijt zijn, niet meer weten wie wie is, je niet meer goed kunnen aankleden, een bril verkeerd opzetten, ineens denken dat je ergens anders bent, letterlijk de weg kwijt zijn, namen niet meer weten, ook niet van de kleinkinderen en dat soort dingen. Ja, dat is heel herkenbaar. Want hoe heeft u het bij uw man uh, ontdekt? Waar begon het? Nou, oh, dat was eigenlijk ook heel herkenbaar in het film. Bij mijn, bij mijn man bijvoorbeeld waren er scènes. Ik kan het niet anders doen, maar dat hij zei: Ja, maar ik heb dat helemaal niet gedaan. Hoe kom je daarbij? Je moet je eens laten nakijken, jij, dat soort dingen. En later, dat ik hem bijvoorbeeld op straat tegenkwam en ik zei: Wat doe je toch? Nou, zei hij: Jij was niet thuis. Dus ik denk: Ik ga maar even lopen en zo, want dan moet ik thuis alleen. Of dat ik thuis kwam en er was iets kapot. En dan zeg ik, wat heb je daarmee gedaan? Ja, ja oh, dat, dat was kapot. Dat zijn rare signalen. En bijvoorbeeld ook dat je glazen vindt op een plek waar ze echt niet thuis horen. Wel in een, in een kast, maar bijvoorbeeld in de ijskast of in een, in een, in een kledingkast. Mm. Dus echt helemaal niet meer weten op een bepaald moment wat er aan de hand is. En dat begint met vlagen. Dat is niet, dat is niet continu, dat begint met vlagen. Die vlagen die worden steeds uh, langer en meer. En op dit moment is bij mijn man de situatie zo... dat hij minder dan 50% van de tijd, eigenlijk veel minder, nog, nog, nog helder is. Maar goed, van de andere kant nog wel van een heleboel dingen kan genieten. Mm -hmm. Dus waar je naar zoekt, dat is naar mogelijkheden... om dan toch dat leven een zinvolle invulling te geven. Maar met dat in gedachten gedachte, wat, wat heb je er dan als kijker aan... Um... Om te zien hoe het is voor iemand. Omdat je moet weten wat er aan de hand is omdat je echt moet weten wat er aan de hand is. En dat, dat is ook heel duidelijk in, in de Alzheimer Experience. Als je niet weet wat er aan de hand is, ontstaat er ruzie. Word je boos, ga je verkeerd reageren. En worden de, de, de mensen waar het om draait worden ook boos. Voelen zich niet begrepen. Want zij beleven inderdaad die werkelijkheid op een heel andere manier dan, dan jij dat beleeft. Dus je moet weten wat er aan de hand is. Om met een, iemand die Alzheimer heeft op een, op een goede manier te kunnen omgaan. En dat vind ik erg belangrijk in de film. Dat het ook toont dat als je door de ogen van de patiënt kijkt, dat je dan een heel andere werkelijkheid ziet dan dat je door de ogen van de mantelzorg of door de ogen van, van een vriend of wie dan ook kijkt. Maar mevrouw van der Hoeven, als je de mensen die ernaar kijkt hoort, dan zijn ze geschokt, verdrietig. Uh, ook gevoelens die u herkent als u daar nog naar kijkt, nog ja. steeds? Ja, anders nu, want vergeet u niet, bij mijn man werd Alzheimer, de diagnose werd gesteld in, in oktober 2006, maar ik vind het een hele logische en ook een verklaarbare reactie dat men zo reageert. Ja. Van de andere kant, 1 op de 5 mensen in Nederland krijgt, krijgt een vorm van, van dementie. Op dit moment hebben bijna een miljoen mensen te maken met, uh, met de ziekte Alzheimer, of in je, als patiënt of als familielid, mantelzorgen of in je opleiding krijg je ermee te maken, of als je professioneel verzorgde bent krijg je ermee te maken. Dus je kunt maar weten wat er wel aan de hand is... Ja. dan dat je in je blijft zit. Dus Want dat helpt niemand. Dus je moet wat kennis daarover vergaren... Ja. en eigenlijk zou je dus niet meer geschokt daardoor moeten zijn. Nou, ik niet. Maar natuurlijk roept het bij jezelf de herinneringen op... en hoe het was toen, het, toen je eigenlijk zelf ontdekte wat er aan de hand was. Dat roept het terug. Van de andere kant moet ik daar niet in blijven hangen... want dan kan ik ook niet een hulp zijn voor andere mensen. Dus vanuit die optiek gezien denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is... dat dit soort informatie nu breed bekend wordt, breed toegankelijk wordt gemaakt. Het is ook niet voor niks dat het gratis toegankelijk is, want dat moet ook. Want op die manier kun je ervoor zorgen dat die kennis ook verbreed wordt... en dat mensen niet meer schrikken als ze op een gegeven ogenblik... in hun omgeving te maken krijgen met iemand die Alzheimer heeft. Hmm. U bent nog heel actief, hè? Um, is dat vol te houden? Naast de zorg, want dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen die te maken hebben ja. met iemand in hun nabijheid die Alzheimer heeft, omdat te combineren: die zorg en, en het werk. Ja, maar mijn eerste advies is altijd aan mensen die, die daarmee worden geconfronteerd. En ik moet zeggen, mensen komen vaker naar mij toe omdat ze daarmee worden geconfronteerd. En dus ga nu eens nadenken wat je zelf zou willen. Op welke manier dat je die zorg zou willen vormgeven. Hoe wil je je verdere leven vormgeven? Wil je dan tegen niemand iets over zeggen en ga je achter de granium zitten? Ja, dan is dat een hele andere keuze dan wanneer je zegt... ja, je nog, we moeten ervoor zorgen dat de tijd die we hebben... dat we die op een mooie manier met elkaar kunnen invullen. Dan ga je er anders mee om. Dan ga je je informeren dan... Raak je daar, dan word je daar open over en ga je ook met mensen erover spreken. En dan krijg je ook hulp. Hm. En wat voor mij erg belangrijk is geweest, en dat wil ik toch wel heel graag kwijt... dat is het bestaan van het persoonsgebonden budget. Want het persoonsgebonden budget geeft jou als zorger de mogelijkheid om zorg in te kopen. Hm. Dus jij dat zelf bij jouw omgeving en bij jouw uh, patiënt, als ik het zo mag noemen, vindt passen. En daar Zij gaat het als... kabinet nu voor. Zijn ja. mevrouw van der Hoeven, dat hebben we net ook... gehoord.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 Door naar Italië, want daar kijkt vandaag iedereen naar Milaan... de thuisstad van Silvio Berlusconi. De Tweede ronde in de lokale verkiezingen in die stad... wordt beschouwd als een soort referendum... over de door seks- en corruptieaffaires geplaagde premier. Verlies van de centrumrechtse burgemeesterskandidaat van Milaan... kan tot onrust in Berlusconi's regering leiden. Al durven zelfs zijn tegenstanders nauwelijks te dromen... dat het daadwerkelijk tot zijn val zal leiden. L applaus van Milano voor de tweede keer... Alberto... Terwijl de dranghekken voor de slotetappen van de Giro d'Italia in Milaan... rondom de dom worden opgeruimd... maakt Milaan zich alweer op voor het volgende evenement. De verkiezingen in die stad. Men verwacht een spektakel dat mogelijk nog groter is dan de Giro d'Italia... die gewonnen is door de Spanjaard Contador. De grote vraag is, komt Berlusconi in de problemen... als zijn burgemeesterskandidaat Letizia Moratti deze verkiezingen niet kan winnen... Van Giuliano Pisapia. Cruciaal noemen veel commentatoren deze verkiezingen. Berlusconi is geboren, opgegroeid en een grote ondernemer geworden in Milaan. Vanuit Milaan betrad hij de politiek en werd hij premier. En nu, zo zeggen sommigen, wordt hier in Milaan bij deze lokale verkiezingen ook zijn politieke lot bepaald. Misschien wel zijn einde. Een grote gele school. Mooi gestukt, drie verdiepingen. Zoals overal in elk land zijn het ook vooral de scholen waar gestemd wordt in Italië. En op zondagmiddag in het zonnetje druppelt de ene naar de andere kiezer naar buiten. En men is best bereid om even uit te leggen waarom deze verkiezingen zo belangrijk zijn. Twee dames, netjes gekleed in rokjes, zonnebrillen op. Ze hebben gestemd voor Berlusconi, zeggen ze. Als je dovesse passare al centro sinistra penso che prima of poi si dovrebbe tornare anche lezioni dal punto di vista nazionale politiche ja als links hier gaat winnen dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er ook nationaal nieuwe verkiezingen komen de regering die zou wel eens kunnen vallen als ze hier niet centrum rechts wint. Se non passa Pisa speriamo en daarom moet Pisa Pia eh, niet deze verkiezingen winnen, de kandidaat van Centrum Links. Eh, sembra ci sia qualcosa, eh? Ja, het lijkt erop dat voor het eerst sinds vele jaren Milaan de kans heeft om van Centrum Rechts over te stappen naar Centrum Links. Sembra essere quasi una een pagella al governo, con il voto aan Milano, bijna een rapportcijfer krijgt Berlusconi hier met deze verkiezingen. Want Berlusconi heeft zijn eigen gezicht hier op het spel gezet twee weken geleden bij de eerste ronde. Heel hard is het eraan toegegaan tijdens deze verkiezingen. Berlusconi noemde de verkiezingen in Milaan een soort van referendum over zijn persoon. En hij zei dat als de linkse kandidaat zou winnen. Dat het dan hier een soort Zingaropoli zou worden, een Zigeunerstad. Dat Milaan de grootste moskee van Italië, van Europa zou krijgen. Dat het een Stalingrad zou worden als die linkse burgemeesterskandidaat aan de macht zou komen. De opkomst in Milaan is hoger dan andere jaren, terwijl in andere steden de opkomst lager is. En dat geeft wel aan dat de Milanezen zich realiseren dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben. Omdat deze verkiezingen ook nationale consequenties kunnen hebben. Maar de meeste mensen durven niet te hopen dat deze Milanese verkiezingen... daadwerkelijk het einde van Silvio Berlusconi zouden betekenen. Een bijdrage was dat van onze correspondent Bas Mesters. Na negen uur in het NOS Radio 1-journaal... hoort u meer over het onderzoek van de Nederlandse mededingingsautoriteit. We spreken dan met de voorzitter Henk Don over het onderzoek naar afspraken... tussen hypotheekverstrekkers. Er zou niks aan de hand zijn. horen wat Don daarover zegt.